Ja, Als, als je trouwplaatje is, I believe I can fly van R. Kelly. <laughs> en, en, en jij vraagt of je zou ik uit elkaar lachen. gaan. Ja. Ja. <laughs> Dit is een podcast van NPO Radio 2 en bnn Vara. Hey, hallo Giel hier en welkom bij een nieuwe aflevering van Off the Record, de wekelijkse podcast die volstaat met roddels, intriges, achterklap en vooral nieuwtjes uit de muziekindustrie. En dat uh, doe ik niet alleen. Uh, zoals elke week is uh, Nancy. hier. Yeah. Presentatrice, zangeres, je. moeder, ja, ja, mens. <laughs> mens. Mens, mens. <laughs> <laughs> ja, mens, mens, Leuk. Uh, <laughs> en uh, we hebben uh, Jamie van 3FM. Jamie Reuters. Hallo. Welkom wow. ook. En een wekelijkse gast die aanschuift. Uh, en dat is in dit geval uh, een grappige, maar ook zeker muzikale gast. Hij heeft een soort nieuw genre ontwikkeld, ook besproken in mijn avondshow op NPO Radio 2. Namelijk wielrenliedjes. liedjes. Ja. Tenminste, ik weet niet of dat een categorie is. Maar... Ik denk het wel, ja. Ja, bij deze. inmiddels. Ja. <laughs> het is Leo Alkemaade, welkom. Dankjewel. Uh, ja, we hebben het dus over muziek en tot voor kort uh, hebben we het nog eigenlijk nooit echt over een radioboycott gehad. Nu is dat toch in korte tijd omgeslagen met uh, nou ja, een paar maanden geleden Bilal, uh, nou, nu Marco Borsato en Ali B. En ze hebben even een beetje onderzocht wat dat uh, gemiddeld uh, nou ja, kost per artiest aan royalties. Dat is toch, ik wist niet dat het zoveel was als Maar nee, ik ook niet. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ik dacht, nou, dat soort vragen heb ik nog nooit gezien jaarlijks. Dus uh, nee, nee, dat wist ik ook niet. Maar het is inderdaad, we hebben het geloof ik rond de 80.000 euro per ja, jaar, een jaar uh, yeah. per artiest. Uh, wat men dan zou mislopen. Ja, dat, uh, je kan zeggen dat is heel veel. Maar uh, met de getallen die Marco dan heeft verkocht, ja. uh, zou je weer denken van, wow. hmm. Maar daar hoef je niets nee. meer voor te doen, hè? Dat is gratis geld. Nee, dat is waar. Dat dat is ja. Ja. Nou ja. Ja, ja, ja, je hebt gelijk. Ja. Dat maar is wel lekker, ja. Dat is wel een forse aderlating uh, voor, uh, het is altijd voor de bankrekening. Voor, precies, qua vaste inkomsten zeker, ja. Uh, ja, laat ik dan uh, jou even aanspreken, Jamie, als zijn de radiopersoon, wat ik natuurlijk zelf ook ben. <laughs> maar uh, wat vind je. Dus laten we het er met z'n tweeën over hebben Laten we het er al met z'n allen over <laughs> hebben. Maar wat, wat, wat, uh, hoe, ja, hoe sta je erin? Ik weet eigenlijk niet, hoe staat 3FM er erin? Of dat is gewoon een soort NPO-beleid, geloof ik, ik om het even niet meer te draaien. Bilal weer wel? Bilal draaien we wel. Oké, okay, top. Ja. Uh, nou ja, Marco en Ali uh, niet. Nee. Um, maar wat mijn mening hierover is... Ja, het boycotten <laughs> nou, van artiesten, dat hoeft niet specifiek over deze persoon nou, Ja, ik denk dat ik hier op, op zich wel voor... ben. Ik vind het een beetje lastig, omdat um, als we natuurlijk naar Michael Jackson kijken... Dat draai ik wel. Ja. Um, en op zich zijn daar best wel uitspraken over gedaan, over deze man wat hij heeft gedaan... die niet per se veel minder erg zijn volgens mij dan wat er nu over Ali en zo naar buiten nee. is gekomen. Dus dat vind ik best wel lastig, maar... Um, ja. Ik ben er wel heel erg voor dat Marco en zo nu niet gedraaid worden. Maar laat ik een andere noemen. Want die uh, Andy leeft nog, dus die heeft er nog wat aan. Want bij uh, Michael Jackson kan je zeggen... Uh, als het al uh, bewezen was, dan nog heeft hij er niks aan. Mm -hmm. uh, maar uh, R. Kelly. Ja. Cool. Ja, ja, dat is, dat is ja. namelijk wel van een ander verhaal. Nou, ik dat... vind hem wel bij het lijstje passen niet meer draaien. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Hmm. Ja. Maar eigenlijk vind ik dan... En dat vind ik een beetje hypocriet van mezelf. Eigenlijk vind ik Michael er dan ook bij passen. Ja? Alleen vind ik het dus omdat hij er niet meer is. Dat hij er dan zelf niks meer over kan zeggen. Dat vind ik een beetje het lastige verhaal daaraan ja. of zo. Maar ja, het staat natuurlijk nergens op als ik bedoel, Ali zegt ook dat hij het niet heeft gedaan. Nee, maar maar als goed, boycotten we hem ook. Daar komt dus nog een rechtszaak uh, ja, over. En op een precies. gegeven moment is daar duidelijkheid over. Ja. Maar ik vind het wel grappig wat je zegt. Ja, ik ben er gewoon misschien iets te vrij in. Maar ik, ja, uh, als, als je trouw plaatje is I Believe I Can Fly van R. Kelly. <laughs> en, en, en jij vraagt of je... Leo moet Zou dan meteen gaan ja. <laughs> ja. Dat is een ander verhaal. Nee, maar ik bedoel, als ik dan een appje krijg... en nou, het is vandaag onze trouwdag, uh, weet ik kan je wat. R. Kelly even draaien. Kan je R. Kelly even draaien. Of, of, of Marco of Ali of wat dan ja. ook. Ja, nou ja. Ja, dat wordt dan lastig inderdaad. Ik zou het gewoon draaien, moet ik zeggen. Ik bedoel, ik pas me nu uh, voorlopig even netjes aan in het NPO-beleid. als Het gaat om Marco en Ali. Maar ik zou het. Ik zou het een... Ook voor het nee. eerst. Ja, nou ja. Omdat ik het het zijn ook niet. Ik bedoel, ik sta er ook niet echt voor. Ik denk, oh wat wil ik dat nou per se draaien? Of zo. Maar Stel nou, hè, als dat zij de muziek, Ali en Marco, de muziek zouden maken die Michael Jackson in het verleden maakte. Ja, nou nee, ja, precies. Als het zo, zo goed is. Onbeschoft goed is. Ja. Zou je het dan. Wel overwegen om te draaien. Of heeft dat er helemaal niet mee te maken? Ik denk dat het misschien gewoon te veel nu ook een te gevoelig iets is. Dus ik denk omdat het zo erg speelt en er best wel veel slachtoffers zijn die hier echt last van hebben, dat we dan daarom ook dat ook wel de reden is van laten we gewoon deze mensen dan nu niet een platform gaan geven waarin zij er beter uit kunnen komen. op wat voor manier dan ook. Het is misschien een beetje een soort van pas op de plaats, tot we er meer weten. Even wind liggen en dan is stil en dan kunnen we eventueel weer door. Kijk, Michael Jackson is ook wel even minder gedraaid ten tijde van die dood. Ja, zeker. natuurlijk. Zeker. Uh, en toen daarna ging het weer een beetje liggen... en kreeg je ook wat andere geluiden te horen. Ja. En, ja, toen... Maar en hij goed. kan zich niet meer verdedigen. Dat nee. is natuurlijk ook zo... Uh, dat, dat... Ja, dat vind ik dus een beetje lastig eraan. Ja. Maar kan ik thuis... denk zelfs... Uh, Oké, okay, Marco Borsato... het blijkt allemaal nog heftiger, heftiger te zijn dan we al dachten. Ja. Ja, dan heeft hij toch nog die klassiekers gemaakt. Dan, dan nou ja, weer kom ik weer met mijn trouwerijen... maar sowieso met, met al zijn nummers. Ja, maar dat vind ik dus een beetje slap. Ja, leuk ja. dat iemand een trouwerij nummer daarvoor heeft. Maar ja, als deze man echt zo'n imbeziel is als... Ja, maar die blijven die liedjes nee. toch dezelfde ja, liedjes. je hebt liedjes. Als je die hoort, dan schiet je vol. Tenminste, dat, dat heb mm -hmm. ik. Op bepaalde momenten mm -hmm. dat het zonnetje net goed staat en je zit in de auto en je bent weemoedig, weet ik veel. Je hoort dat liedje. En als dan achteraf blijkt dat dat liedje is gemaakt door iemand die iets verschrikkelijks heeft gedaan, mm -hmm. weet ik niet of die emotie minder wordt bij mij. Ja. Dus zou ik wel graag dat liedje nog een keertje willen horen. Ja, maar aan de andere kant denk ik ook, het is maar muziek. Ja. Dus hoe belangrijk is het nou werkelijk? Ja, maar voor sommige mensen ja. is muziek een soort Bijbel, oh. toch? Nou ja, natuurlijk. Ja, het, het is maar wel... nee, muziek. Oh. Is... Ja, maar als, in, als, we, als we het hebben over dingen die er gedaan zijn door hmm. deze mannen. en als dat werkelijk uh, allemaal bewezen is en zo. Ja. vind ik dat soort dingen belangrijker dan dat we dat liedje nooit meer kunnen horen. Ja, ja. Omdat, jij, omdat jij toch de koppeling maakt. als je het draait, dan support je alles wat diegene gedaan heeft. Nou, ja, maar, ja, maar, nou, dat weet ik niet. Maar, maar nee, als je nou ja, gewoon ja. lekker thuis wil draaien. Ja. <laughs> yeah, super, we zijn hier helemaal achter. Maar vind je dan dat gedaan. ik het ook thuis niet meer mag luisteren? Vind nee, je dat dan wel. dat ik dat ook moet boycotten? Dat nee, ik nee, gewoon nee. thuis de artiesten ook maar helemaal moet boycotten? Nee, ik denk wel dat je dat... Ik denk dat iedereen dat voor zichzelf mag bepalen. Maar wij bepalen het voor mensen mm, op dat moment hey, om naar te, te luisteren. Tullig. Dus kijk, als jij het op Spotify wil luisteren, moet je lekker zelf weten. Ja. Ik begrijp, um, jullie doen geen verzoeknummers. Ik nee, niet in dat show. Ik ben show. wel in dat gat gesprongen, want ik heb op mijn plaat, die in, uh, in juni uitkomt... ...heb ik een fantastisch duet, zonder gekheid, met Treintje Oosterhuis. Ah! Oké. Kijk eens. Kijne promo. En ik heb gewoon vier kinderen mooi huwelijk. Er is ja, ja. allemaal niets met mij aan de hand. Ja, je zou ook eens zitten denken, is allemaal een mooi gat als jij gewoon alle liedjes van Marco doet. Dus dan blijven hè, de, de John Eubank liedjes die blijven dan gewoon zo. Alleen, en ja, ook jij leuk, want daar moest ik nog aan denken, als je het hebt over die royalties. Ja. Die John Eubank, ja, die, die schiet zich toch ook lekker ja, in zijn man. voet. Ja man. Of nee, hij niet zelf, die wordt in zijn voet geschoten door meneer Borsato. Ja. Ja. Kan die zijn hypotheek nog betalen? Nou, ik denk dat uh, John Eubank zich sowieso niet echt zorgen hoeft dat te maken. Het huis was vrij, hè? ja. <laughs> Dat geloof ik ook. Nou ja, ik vind het interessant. Kijk, wat ik nog daarover wil zeggen, Jamie... ik wil helemaal niet me gelijk halen, maar... dan zou het wel betekenen, met wat jij zegt... dat we echt musea moeten gaan leegtrekken. Want er zijn... en dat is lang geleden, maar goed... je, je hebt het over hoe heftig het allemaal is wat die dingen is een heel erfgoed, hè? Dus dan dan zijn er veel ja, maar jij vindt het nu dus eigenlijk onzin wat NPO doet? Op dit absoluut. Ja. Nou, kijk, nee, maar... nee, oké, okay, nee, nou, absoluut. Wat ik begrijp, en dat stond in het statement vanuit de NPO... en daar het snap ik helemaal dat luisteraars er op dit moment met deze gevoeligheid die uh, lopende is, niet op zitten te wachten. Ja, dat snap ik. Daarom, daarom ga ik er ook niet echt voor staan. Omdat ik gewoon denk, ja, wat haal je op de hals? Mm -hmm. Maar dat is, wat mij betreft uh, is dat niet uh, eeuwig. Maar mag ik een andere vraag stellen? Ja. Zou, je, zou je van kanaal wisselen als de waarheid ineens voorbij kwam? Of... Uh, dat sowieso, nee. Dat een... <laughs> nee hey, maar oh. daar gaat het over, ja. Nou, ik, moet, ja, ik ben er zelf niet zo gevoelig in. Dus voor mij maakt het niet zoveel uit. Um, dus als ik iets een tof nummer vind, vind ik wel iets een tof nummer. Maar ik, ik snap wel waarom dit statement gemaakt is. Ik ja. snap wel waarom we het nu voorlopig in ieder geval niet mogen draaien. Maar dat zeg ik ook. Ik ben er ook ziek hypocriet in, want ik draai Michael Jackson wel. Ja. Dus misschien nou ja. is dat ook wel omdat dat dan een beetje verwaterd is of zo. Ja. Dus ik heb hier ook niet per se een heel goed statement in. Ik zeg het ja, op gevoel, ja. Ik weet je. het ook niet echt hoor. Kijk, ik, nee. ik vind met name goed dat het heel erg vanuit de luisteraar bedacht is. En niet eens zozeer een stelling ten opzichte van of je wel of niet die uh, artiesten support. Ook omdat daar nog niks over valt te zeggen. Maar mag ik jou daar wat over vragen? Ja. Bijvoorbeeld het nieuwe album van Lil Kleine. Ja. Vind je dat dan iets wat we wel zouden moeten promoten Absolut. buiten? Ja? Absoluut. Maar meer als in hoe het gaat... Want heb je het album geluisterd? Ja. Ik vind best wel dat dat gaat over de situatie daar... waarin hij als slachtoffer erin zit. Um, dat hij uh, samen met iemand anders die best wel veel geweld heeft gebruikt... schijnt dat hij een vrouw heeft ontvoerd, kinderen heeft ontvoerd... in elkaar heeft geslagen, daar twee tracks mee heeft gemaakt. Daarvan denk ik wel een beetje, vooral omdat het zulke jonge mm -hmm. mensen zijn... die hier naar luisteren. Support het niet. Nou, ik, weet, ik vind dat echt heel lastig. Omdat mm. hij best wel een voorbeeldfunctie is voor veel jonge mensen. En het gaat alleen maar over geweld... Um, um, zelfs iemand waar die het nummer samen mee maakt. Die jongen die zegt gewoon letterlijk... we gaan je klappen of weet ik het ja, Want die zegt, ja. ik weet niet precies de tekst. Ja. Dat, soort, dat soort dingen denk ik... Nou, misschien zouden we dat wel juist meer moeten boycotten. Nou, dan. Ik vind het wel mooi dat je daar zo over nadenkt, heel eerlijk. Ik bedoel, ben, je zei het al, moeder... Ja. ik heb een zoon van 13 die begint nu echt muziek te ontdekken en luistert naar teksten. En dat jij daar als dj dan over nadenkt... van zouden we dit moeten draaien... Jij voor jouw redenen, maar ik als moeder zou ook wel eens denken... Van, nou, wat zingt hij nou en moet, wil ik dat mijn zoon hiermee opgroeit? Ja, ik vind het dat soms dat wel, het wel een beetje ja. zorgelijk wat er af en toe wordt overgebracht. En vooral omdat hij het ook in zijn eigen leven naleeft. Het kan dus blijkbaar allemaal ja. en je komt ermee weg. Ja. En er zullen de meesten er niet mee wegkomen. Maar um, het is wel een gek voorbeeld dan. Ja, is, mm -hmm. ik vind het ook een goed voorbeeld. Hoor. Goed dat je het aan had. Ja, Ik denk juist dat uh, dat een onderdeel is van de grote kloof, even los van techniek... Tussen jongeren en radio, als, als, als ja, wij als radiomakers veel te veel gaan bepalen wat zij, de jongeren, moeten gaan horen, ja, dan ontstaat er een gapend gat. Want je weet gewoon dat het 100.000 miljoen miljard keer gestreamd gaat worden, want het is fucking heel Klein. Het is een hele vette beach En juist, ja, hij, hij bedoelt, is brein een soort branding. Het is dat mm -hmm. hij, al de verhalen, al zijn stories, het is allemaal dat je denkt, wow, heel Kleine. Denk je als uh, tienjarige? Ja, ja, ja. Ik heb er ook echt met verbazing naar. Hoor. Nee, ik wel ja. gefascineerd dat je denkt... Jeetje man, we, hoezo is er zo'n grote groep jongeren... Je, jeugd dan, mm -hmm. die daar tegen opkijkt. Ja. Daar sta ik echt... Ik heb laatst die podcast een stukje zitten luisteren. Boerenkool. Ja, rookworst bedoel je. Of rookworst. <laughs> oh, boerier, ja, boerenkool. Je zou iets blijven hangen Lekker. voor het eten. Ja, goed, ja, het, was iets, <laughs> ja. het was iets wat je kon ja. zoietsen. Ja. Het was een soort stamppot, maar dan de rookworst... Maar die, daar zitten dan een stuk of vijf, zes rappers bij elkaar. Nou, echt waar dat over gaat. Heerlijk. En ik bleef er wel in hangen. Ja, ik kan het dus zeggen. Dacht, och. Het is wel real. En uh, nou ja, oké. Okay, okay. We gaan naar uh, die goede oudheid. Want ik merk dat jullie toch heel oud aan het worden zijn. Dus we gaan naar de comeback <laughs> van de CD. En, uh, dit en ga is... kijk meteen bij mij aan. Het nee, gaat over nee, oud. Nee. En, nou, en je kijkt weer naar nou, mij, Giel. Hou op nu. Voor het, hartstikke jong. Voor het eerst sinds 2004 gaat de verkoop van cd's omhoog. Uh, dat heeft ook wel te maken met het feit dat de grondstoffen voor de LP gewoon even te duur zijn en moeilijk leverbaar. Maar het schijnt dus voor veel jongeren aantrekkelijker te zijn om een compact disc te kopen. Yes. Ja? Yes. Ja, echt. Oké. Okay. meen ik echt. Ik, ik, ik ben van het cd-tijdperk en ook nog het vinyl-tijdperk en... Um... Niks is leuker dan erop uh, uitgaan om muziek uit te zoeken waar je van houdt. Maar ook om echt iets in je hand te hebben. Om een boekje te, te kunnen lezen met songteksten erin. Of wie de liedjes geschreven heeft. Allemaal dat soort dingen. Ja. Dat zie je nu niet meer. Je hoort nee. het of je kijkt het op Spotify. Maar je krijgt geen extra informatie meer. Plus erbij, als artiest zijnde um, is het hartstikke leuk om zoiets te maken. En met extra inlezen weet ik vlammer ja. wat. En dat heeft de jeugd nu helemaal niet. Er is gewoon eigenlijk ja, geen plaatje nou ja, meer bij. Je, je, je hebt videoclipsje natuurlijk ook wel artwork op Spotify, maar goed. Ja, wel maar klein. dat is minimaal. Ja, ja, ja. En, uh, en nu is het echt veel leuker... om dat we gewoon weer echt in je kast te hebben staan. En, en ook, weet ik veel... als er vriendjes langskomen, dat ze zeggen... oh, is dat muziek waar je naar nou luistert? Ja, dus je hebt ja, ja. wat om te laten zien. Ik vond ook dat echt. altijd heel leuk, want je leert iemand kennen... als je voor zijn platenkast gaat staan. Ja. Dat je denkt van, oh, jeetje, dit... Maar ook dit, die heb ik dan ook. Maar dat kan ja. ik dan niet matchen met, met, met dat. Maar... En, en dan uh, heb je wel uh, meteen een leuk gesprek. Ja, dat is zeker Ik mis het ook hoor, moet ik zeggen. Ja, ik, ja ik, dit doet mij pijn, want mijn vriendin heeft gewoon gelijk. Mijn vriendin heeft uh, niks met z'n Ze is een stuk jonger, maar die vond, ik zit namelijk midden in het proces om al mijn cd's weg te doen. Nee, toch. Ja. En ik heb er al best veel weggedaan, alleen uh, ja. toen kwam oh. Corrie en uh, toen kon ik even niks uh, meer verkopen thuis, zeg maar. Oh, oh, die... zeg, alles is weggewaaid. Nee, nee, nee, ik bedoel de corona, maar... Oh, uh, die Corrie. <laughs> ik, oh, ben, Corrie. Ik, ik ben het nu ook een beetje door dit nieuws en ook door wat ze zei. Oké, okay, ik bewaar dat misschien wel iets meer, maar ja, tegelijkertijd, wat de fuck moet ik met de cd van Whitney Houston? Nee, ik snap het helemaal, maar ik doel, het is niet zo dat ik ze nog in de kast heb staan. Nee, ze zijn okay. ooit eens door een verhuizing in een doos terechtgekomen, maar iedereen keer als ik nu weer op zolder ben... en ik zie die doos met cd's... gaat toch het klepje even openen. Oh ja, en die had ik en die had. En je komt toch weer muziek ja. tegen waarvan je dacht... Oh, shit, Heb ja, jij deze nog geleerd? Nou, ik heb ze dus inderdaad uh, ook allemaal in dozen naar, naar de zolder gebracht. Ja. Maar waar, waar ik dus, dus mezelf op betrap... is dat ik niet meer gericht muziek luister. Dus Spotify is zo'n grote catalogus van... Alles wordt er ja. maar ingeflikkerd. Terwijl ik wil eigenlijk toch even voor die kast... en denken. "Oh, ik dacht laatst... kwam er iets voorbij over uh, Ryan Adams. Dan ja. dacht ik, shit, ik heb al die cd's van die gozer... en ik luister er nooit naar. Als ik nu op Spotify luister... Ja, dan kan ik zo kijken. luister ik naar uh, Kenny Rogers... of ik zoek een playlistje met oude cowboys. Dat vind ik dan leuk. ja. Yeah. Maar die, die, die andere muziek, die, die vergeet ik. Ik kom ja, er niet meer toe. Brian is mogen ook niet meer draaien trouwens, hè? Die is ook helemaal gecanceld. Oh, dat mag ook niet meer. Nee, ik heb meer. laatst nog wel eventjes snel. Uh, maar dat wilde hij dan zelf. Uh, wie was het? Uh, Nieuw. Nieuw-Jong. Nieuw-Jong heb ik nog even Sp geluisterd. Omdat hij ja, van Spotify afging. Ja, ja, die ja. ging weg. Ja. Heb jij nog ze Jamie? Nou, niet meer. Nee. Nee. Ik heb die allemaal al weggegooid, ja. denk ik. Ja. Maar ik had ze vroeger wel. En het is wel grappig wat jij zegt, want dat was wel altijd mijn ding. Op het moment dat ik een cd kreeg, ik vond het altijd heel erg leuk om alles mee te zingen. Tot treurend zijn toe bij mijn ouders, dat die daar ellende van hadden. <laughs> um, maar dan vond ik het wel altijd leuk om dat boekje dan te kijken. En dan ja. de teksten daarvan mee te lezen. En ja. Ja. nu doe je dat eigenlijk nooit nee. meer. Maar uh, uh, Nens en Leo, jullie zijn hier de artiesten. Mm -hmm. uh, het lijkt mij voor artiesten, ja, ik weet het niet. Ja, de CD was natuurlijk wel business, maar het is wel eerlijker zoals het nu gaat. Want vroeger verkocht je een CD en oké, okay, nou ja, uh, had je een x bedrag, hield je mm -hmm. daar dan over? Maar als nu 24-7 een hit heeft. Ja. En elke keer dat hij wordt beluisterd, mm -hmm. uh, is daar uh, een afrekening. Ja. ja, dit is toch wel uh, eerlijker toch? Jawel, maar een, een cd of een cd-single of een album, zeg maar, dat is, wel dat een... is een, een geheel prijs. Dat ja. koop je het af, inderdaad. Ja. Dus uh, ja. Nee, ik vind het nog steeds heel jammer. Ik, ja. ik weet ook dat wij het echt superleuk vonden dat onze eerste platen echt, echt nog als vinyl werden gedrukt. Gewoon met die grote ja, handen. Nee, uh, helemaal fantastisch. Ik ben heel blij, maar goed, dat gaat niemand echt checken. Maar ik was neurt wel dat Spotify sinds nou, nu anderhalf jaar of zo ook weer makkelijk de credits in ieder geval. Ja. Dat je gewoon kan zien wie het geschreven heeft. En dat was eerst gewoon, was er niet. Nee maar goed. Nou, en wat ik er leuk aan vind, ik heb jaren geleden ooit eens in Miami een cd'tje gekocht. Ik ben het hoesje kwijt, maar het cd'tje heb ja, ik nog. Ja, ja. En, en ik bewaar dat cd'tje met mijn leven. Uh, en ik kan, kan het eigenlijk niet zo goed afspelen, want mijn zoon heeft mijn oude wekkerradio En nee. daar zit nog een cd-speler in oh, ja, ja, ja, ja. en hij wil dat ding weg. heb ik zeg, nee, want nee. anders kan mama allemaal dat cd'tje niet meer afspelen. Oh, dus weet je, Ik hecht echt wel waarde aan iets wat je in je hand kan houden en waar ja. je echt wat mee kan doen. En uh, moet ik het dus niet gaan verkopen met nee. cd's? Nee nee nee, nee, nee, nee. Jamie? Nou... Nee, okay, ik, ik zou, krijgen, allemaal, ik krijg ik een zou er, een paar, dus, ik zou er een paar houden en voor de rest ja, moet je je hele collectie bewaren. Ik nee, niet alle, vindt. maar gewoon echt de echte ja, de, die, die de. gewoon aan je hart gaan. Die kan je, ja. je halen. En die van Whitney Houston wil ik wel hebben dan. Ja, dat is Kijk, het gevaar is natuurlijk wel, maar daar ben ik niet zo bang voor. Dat is wat je nu merkt aan zijn nieuw jong. Ja, het kan zomaar. Ik bedoel, het blijft een cloud, het blijft een luchtballon, wat Spotify is of mm -hmm. welke streaming service dan ook. Als, uh, nou ja, Whitney ineens... Nou ja, dat zal ze niet meer besluiten. Maar haar recht hebben besluiten. Het moet eruit. Ja, ja, dan is het... Maar ja, dat gaat het wel. En er beginnen artiesten Sud... ook wel een beetje te doen, hè? Ja. Nu? Want je hebt bijvoorbeeld Salt, die, ja. die groep. Ja. Heel tof. Ze hebben... Dan in een jaar zouden ze ja, ze hadden... Ik weet even niet meer hoe het album heet. Ah. Five of zo? Nee, ik weet het niet meer. Die... Um, um, hebben dat inderdaad een jaar of misschien nog wel minder op ja. Spotify gezet? Hé, hey, je kan er naar luisteren, maar niet voor altijd. Daarna is ja. het weg, dus je moest die LP kopen. En ik ben helemaal niet van dat soort dingen kopen. Het is ja, misschien het ooit weg. precies. Dus ja. maar um, die heb ik wel echt gekocht. Dat ik gewoon dacht, ja, dat wil ik dan wel hebben om dan nog gewoon alsnog te kunnen luisteren. En dat vond ik eigenlijk wel heel tof dat ze dat deden. Hmm. Heb Want... jij? Uh, ja, ik wil je niet helemaal als de vriend van opvoeren, maar ik ben hier toch wel benieuwd of jij weet uh, Leo, hoe Guus hierin staat. Guus Mevers is een goede vriend van jou. Is hij, uh, is hij blij met streaming of uh, verlangt hij naar de goede osd ik, ik denk dat uh, Guus wel blij is met streaming, ja, denk ik. ja. Maar ik geloof dat hij ook nog steeds wel zijn cd's en platen verkoopt. Want het is grappig, want ik, ik ga nu die, die, die uh, vinyls laten drukken. Maar ja. dan komen er altijd nog meer cd's die erbij werden gedrukt. Mm -hmm. En dat zag ik voorbij komen in zo'n staartje. En dan zei ik, ja, maar wie koopt er nog een cd'tje, joh? Ja. En toen zeiden ze ook bij het management, joh, die cd's die zijn zo uh, die zijn zo vertrokken. Ja, nou ja, dat blijkt. En dat is nu ook het nieuws. Uh, uh, zeker omdat, of de LP's niet leverbaar zijn en het is natuurlijk ook wel even een stukje goedkoper nog. Ja, dan ja, kost de LP's. Het is echt geen drol op nee, CD. Nee. Het zo. enige was wel altijd als je dan je eigen cd-singeltje... bij het Kruidvat in de bak zag liggen voor 50 cent... Oh. dan wist je dat het klaar was. <laughs> dat heb je dus niet <laughs> met like, Spotify. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, Celine Gomez was deze week in het nieuws... omdat ze heeft gezegd dat opgroeien in de spotlights... voor veel druk heeft gezorgd bij haar. Zij was vanaf haar te zien uh, in de films van Disney en zo. Ja, Nens, ik ja. heb het even gecheckt. Jij ja, was 16 jaar oud. Ja, 15, 16. 15, 16. Ja. Ik heb er veel over nagedacht, hè... Want ik vond het eigenlijk wel meevallen. Ja, de druk is groot als je artiest wordt bent op die leeftijd en uh, weet je, al je vrienden, vriendinnen gaan uh, zitten op school of gaan studeren of waar je uit gaan trouwen, krijgen gezinnen en ik was alleen maar aan het reizen en het reizen. Maar ik denk dat zeg maar. Uh, dat het ook wel te maken heeft met waar staat je wiegje? Bij wat voor mensen groeien je op? Mm. Uh, hoe word je een beetje normaal gehouden? Of wordt de hele dag maar tegen je aangelopen van... oh, je bent geweldig en fantastisch. Wat ik vrij Amerikaans vind ook. Dus ik kan me voorstellen dat die Celine wel dacht van... dat de druk op die manier dan heel hoog is. Dat ja. men veel van haar verwacht of zo. Maar uh, jij zegt een beetje, dat ligt ook aan hoe nuchter en daar is Nederland meestal een goed wij land. Wij zijn in. wel heel nuchter, ja. ja. Tuurlijk. Je hebt uitzonderingen en er zijn altijd artiesten waarvan ik denk, jezus man, doe eens normaal, doe eens ja. gewoon normaal. Noem er uh, eens ja. Nou, Nee, er zijn er genoeg. Die ken je zelf. Nee, maar in ja. Nederland bedoel je ook. In Nederland? Gewoon André Hazes denk... Junior. <laughs> ja, ja, die moet misschien. Ja, ik weet het niet wat er met hem is. <laughs> maar soms wil ik wel zeggen, ja, doe eens gewoon normaal. Ja. Ja. Maar dat mag toch? Ja, hij mag zijn wie hij is en wie hij wil zijn. Maar kom dan niet piepen van: het wordt me allemaal te veel. Want iedereen loopt of rent achter hem aan. Ik denk ja, maar dat doe je ook een beetje zelf. Als ja. je continu loopt te voeren. Doe ja. dan normaal. Ja, nou, ja dat... Dat, dat is wat ik vind. Dus ja, ik snap la, het een beetje. Het nee, nee, ja, Ik bedoel, ja. dat mag, dat, jij mag dat toch gewoon vinden. Ik vind dat ook. Ja. Doe dan gewoon lekker normaal. Dan heb je daar geen last van. Maar, en als je het wel wil doen. En je wil wel alles laten zien. En dan vind ik dat ook. Prima, als je mm -hmm. daar dan uh, niet ja. over gaat lopen piepen. Ofwel, vind ik ook, het interesseert me eigenlijk geen lor, kom ik uit. Oké, okay. top, leuk dat je er bent. <lacht> ja, <lacht> top. Mag ik even gaan liggen Ga ja. lekker <lacht> ja, liggen, liggen, Leo, doe schrik <lacht> <gek. lacht> Nee, maar het is, het, is, ja, het is, ik snap ook wat jij zegt, Nens, maar ja, soms heb je, doe even normaal. Als je Andrea's een Junior bent, ja, kan je normaal doen dan. Ik bedoel, dan kijkt ja, heel de wereld toch doen. Of in ieder geval Nederland toch ja, naar hè? Ja, tuurlijk kan je normaal doen. Ja, doe, doe, ja je kan normaal doen. Ja, maar goed, laten we zo. Ik bedoel, misschien is Jan Smit een beter voorbeeld. Het is uh, normaal, vind ja, ik. Ja, maar die heeft ook wel even een klap gehad op een gegeven moment. Ja, en toen is hij normaal gaan doen. Ja, precies. <laughs> dus misschien moet iedereen even een keer een klap. Maar krijgen. heb jij ook even een uh, Heb jij een moment gehad? Want het ging vanaf dat moment echt wel uh, als een man. Het ging echt sky high. Ja, heel eerlijk. Ik bedoel, we hebben de hele wereld afgereisd. En het ging van het ene hotel naar het andere hotel, het ene vliegtuig in, vliegtuig uit. Weet je, op een gegeven moment weet je echt niet meer waar je bent, zo ongeveer. En wat ik er wel lastig aan vond, is dat je bijvoorbeeld... Uh, we waren in Australië, ik had 40 graden koorts... en ik lag echt doodziek in bed. En je wordt er toch weer uitgetrokken mm. door je management van... hup, kom op, er staat een hele boot met pers op je te wachten... en je moet en je zal daar staan. Dan is de druk heel hoog. En, dan, en toen was je nog minderjarig? Uh, toen... ja, was ja. ik 17, denk ja, ik. 17, ja. 18. En dat vind ik dan eigenlijk niet normaal. Nee, dat... Uh, uh, maar heeft dat je... Uh, dat is een beetje wat, wat Celina Gomez dus... Uh, nee, maar gezegd. je zegt het niet op dat moment. Nee. Je zeg, op dat moment ga je niet Maar heb je daar van, achteraf gezien? nog een klap van gehad of als je nu terugkijkt dat je denkt van nou als ik het geweten had euh, dan had ik dat liever niet gedaan want het heeft mij toch en een, een bepaald trauma. Nou, ik had, nee, ik had het denk ik zo allemaal weer gedaan. <laughs> ik bedoel, het is hartstikke mooi geweest. Maar daar zou een goed management toch juist voor zijn... die, dat, die daarvoor waakt? Dat ja, dat maar niet dit was je. een management wat alleen maar dacht... stampen, stampen, stampen, werken, ja. werken, werken, werken. Maar het enige goede wat dat management... en dat heb ik volgens mij al eens een keer verteld... weet ik niet zeker, maar zijn, het motto van die manager... was altijd never believe in your own hype. En dat, is het, dat bleef hij wel eens zeggen. En dat is wel blijven hangen bij me. van Geloof nou niet in je eigen hype. En dat ja. zou ik heel veel Nederlandse artiesten wel eens mee willen geven... Never believe in your own hype. Oh, is... En met name de jonge gaarden. En dan noem ik maar de little Kleines en de ja, ja, ja. hazes en dat soort dingen. Nou stickers. hebben wij hier in Nederland nog best wel uh, wat regels. Hè? Als het gaat over kindsterren, die mogen mm -hmm. maar een x-aantal keren op tv nou, dat zijn. Dat was toen helemaal niet. Nee? Nee, nee, ah, okay. nee. Sterker nog, ik was dus 15 uh, going on, 16. En uh, ik moest officieel nog op school zitten. En ik, ben, ik was er niet. Maar vind je het uh, dus goed dat die regels dus er nu uh, inmiddels wel zijn? Dat een rot Bedankt. Dat is echt een geweest vraag. Ik bedoel, ik ben heel gelukkig geweest... dat ik op die leeftijd mocht doen waar ik van droomde. Want ik wilde niks liever dan zangeres worden... En uh, het leven van madonna leiden want dat was mijn grote voorbeeld dus uh, hoe, hoe mooi was het dat het ging gebeuren ja. dus ja daar heb ik school, uh, school graag voor geskipt ik ga een beetje engels lullen nu school, uh, school, uh, school graag voor geskipt ja yes. yes. <laughs> dus dat um, laat ik jou niet ook maar ik heb nou uh, leo als opgevoerd. als vriend van uh, laat ik jou jamie even opgooien uh, als uh, vriendin van aan komen, ah, mee, wacht even stil, nee? ja ja ja Roxana. ik leef wel een beetje stil daar ga ik ook niet over praten nee maar misschien jij mij wel normaal dus. Dat he? denk ik dat ook. Denk dat ik. is wel, ja. Maar heb je, je, heb je er ooit met haar over gehad? Over de druk die zij misschien wel of niet voelde, omdat zij de ook dus een... Uh... <coughs> nou, ik heb het niet echt per se met haar erover gehad. Dus ik hoef, wil ook niet echt nee. woorden dan van haar daarin gebruiken of zo. Of doen alsof ik dat weet. Maar ik denk wel dat... Kijk, zij heeft natuurlijk wel een apart leven gehad. Mm -hmm. En ik merk wel, we hebben het wel vaak over... Um, uh, mentale, of vaak, maar we hebben het wel eens gehad... over mentale problemen. Um, omdat we daar allebei wel mee struggelden... Tuurlijk. op een andere manier. En dat je er wel... Um, nou, Je kan ook wel denk ik een knauw aan over houden. Vooral omdat bij haar natuurlijk... haar hele familie was bekend. Dus mm -hmm. op het moment dat zij geboren werd... was ze al bekend. Mm -hmm. Zonder dat ze überhaupt zelf door had wie ze was. Ja. Dus ik denk dat dat... Um, voor een kind heel heftig kan zijn. Dat je wordt best wel geleefd vaak. Ik ben best wel vaak met hun meegeweest. Ook weet ik veel. Dan waren we 15, 16 of zo. Dat iedereen constant met je op de foto ja. wil. En je moet altijd leuk doen tegen mensen. En heel vaak wil je ook gewoon even kind zijn. En, en al helemaal op die leeftijd als je een puber bent. Ja, als iemand de hele dag aan mij loopt te trekken... weet ik het wat. En dat je bij iedereen aardig moet zijn. En op een ja. gegeven moment dat je ook, ja, donder op. Ik heb er echt geen zin in vandaag. Ik wil gewoon met mijn vriendinnen zijn en wat leuks doen. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je daar ook wel een beetje een knauw op een gegeven moment van kan krijgen... en dat je daar wel last van hebt. Dus maar goed, dit heeft die... zij niet zelf gezegd. Nee, nee, nee, maar. Nee, mm -hmm. maar dus zijn die regels eigenlijk wel goed om dit uh, te voorkomen? Ja. Ja, ik, ja. ja, ik vraag me gewoon heel erg af... als je zo'n verantwoording al hebt op jonge leeftijd... of dat goed voor je is. Maar goed, ja, ik heb daar zelf geen ervaring in... dus daar nou. kan ik geen antwoord op geven. Maar ik vraag me af... Nou, ik, ik, als ik erover nadenk, kijk, ik ben echt op pad gestuurd met wild, nou ja, bijna wildvreemde mensen, zonder begeleiding als in een oude of wat dan ook. Ik zou eerder zeggen van, oké, okay, wil je op jonge leeftijd je, je droom naleven, doe dat dan vooral, maar zorg dan dat er een vader of een moeder ja, bij is, okay, als ja. dat kan, of een familielid, uh, ter ondersteuning in plaats van helemaal alleen ja, met. Maar goed, ja, sommige in, ouders. In plaats van de regels van, oh, je moet nee, tot je 16e zouden... op school. Ja, sommige ouders die zijn nog slechter dan welke managers. Ja, dan maar die ook moeten dan zand... geen management gaan doen, nee, hè? Niet... alleen als begeleiding ja, ja. en ook? Daarvan, dan dat jij nou, daar... die vonden, dat onwijs lastig ja, okay. oh, zij Waar zij moesten omdat ik te jong was, moesten zij al mijn contracten tekenen, dus ook mijn platencontracten. En je weet hoe het gaat in die tijd. Advocaten, hoezo dan? Noem ze het wel een krabbel, prima. Ja. Maar ze dat wisten ziet er eigenlijk goed niet uit. wat ze... <laughs> ja, ik denk. Wel dat het goed is. Ja. Hè? Weet je, ik neem het ze ook echt niet kwalijk. En het is ook uiteindelijk wel goed gekomen, maar het legt, legt wel een druk inderdaad op ja. je op het gezinsleven, want ze hadden ja. eigenlijk geen idee. Ja. Over kindsterren gesproken, ik zag haar voor het eerst live, toen was ze echt veertien geloof ik, uh, Billie Eilish, uh, nou, die heeft het wel goed gedaan, tenminste dat lijkt het op, ze heeft zondag haar concert in Atlanta enkele minuten stilgelegd om een fan te helpen die een ademnood leek te verkeren. Ik weet niet of jullie het filmpje toevallig gezien hebben, nee. echt bijzonder, want het was gewoon echt een arena ouderwets vol en hoe ze dat dan ook zag, uh, super knap. En zij legde dus echt het hele optreden stil. En euh, nou ja, we bleef ook echt praten met dat meisje. En zei tegen het publiek, we wachten even tot zij weer bij is. Bizar. Vond nee, zij voor aan of was het ergens midden? In nee, het, het was best wel. Ze liep een beetje over het podium, zeg maar. Mm -hmm. En zag dat toevallig. Ja, soms zie je dingen, soms zie je dingen gebeuren. Oh, maar dan word je nee. helemaal gek toch? En ja, dan word je naartoe getrokken op een of andere manier. Als je staat te zingen of te performen, dan denk je, hé, hey, wacht even. Dat is een soort gevoel wat je dan krijgt. Dus ik heb het niet gezien, hè, nee. dit filmpje in maar ik kan me voorstellen dat je dingen ziet. nee, maar ik weet dus dat laatste. heel bijzonder. Dat ze... Scott hiphopper, die heeft het uh, duidelijk niet gezien. die heeft het duidelijk niet <laughs> gezien. <laughs> er werden geweest. allemaal mensen doodgelopen en hij ging gewoon door. Ja. en uh, maar ja, ja. nou ja, ik weet het uh, van Adel. Uh, en daar gaan we het zeker <laughs> nog over hebben, want we <laughs> moeten het elke week uh, Ach, even Adele. over. De, dat is gewoon de soap. maar die uh, is uh, op die reden doet zij geen festivals meer omdat zij zo mensen in de gaten houdt. Mm -hmm. Uh, dat ze helemaal gek wordt uh, op het moment dat, wat op een festival heel normaal is... Uh, mensen naar een andere uh, tent uh, of podium lopen. Oh, dan, dan denk je, shit, iedereen loopt bij me weg. Ja. Oh, nee, dat is heel erg. Dat ja. moet je loslaten, ja. dat ze, hoor, Adel. Maar dat ze dat, al, dat ze dat dan al in de gaten houden. Maar niet eens zozeer om calamiteiten, dat er iets zou gebeuren, ergens nee. een opstootje of iemand die Nee, puur gaat. ego. Nee, nee, nee, pure ego. <laughs> ja, dat is wel waar. Ja. Wow. Oeh, ja. pritig, nou. nou ja, maar ik, ik, nou ja, ik heb wel eens op een podium mogen staan, ook op Pinkpop en zo. Nou ja, je ziet toch, ik zie geen mensen. Ik zie gewoon een nee, soort... Nee, je soort, ziet soort toch wel soort... dingen. En inderdaad, als je op een gegeven moment ziet dat iemand... Als als je toevallig net een soort van oogcontact hebt met iemand die dan omdraait... omdat hij naar de bar loopt, kan je nog wel eens denken van... oh shit, ben ik het kwijt of ja. heb <laughs> je iets verkeerd gezongen, whatever. Dat snap ik wel, dat gevoel, ja. Ja. <laughs> Tot, nee, Leo? ik weet het niet. Je weet nee, ja, ja, ja, het niet. Nee, komen nog. Ja, die moeten nog komen. Ja. Ja. <laughs> ik ben zanger geworden in corona. Lekker man. Ja, goed idee. <laughs> Heel veilig. Uh, ja, Adele, de soap, het is allemaal niet bij te houden. Vorige week in Off The Record hadden we nog over dat ze het optreden bij de Weird Awards heeft afgezegd. En uh, ze heeft onze uitzending geluisterd en gedacht, oké, okay, dit is inderdaad <laughs> niet zo'n goed idee. Uh, dus uh, bij erin zien treedt ze wel op. <laughs> ja, en, uh, ze was ook nog boos dat ik had gezegd omdat het door haar, haar relatie kwam, dat het oh, stuk ja. liep. En nu zegt ze, nee, jullie krijgen allemaal de groeten van mijn schat. Je, dus ja, ja, dat heeft ze echt serieus gezegd, hè? Ja. <laughs> Nou, dat is op zich fijn sowieso voor de Awards. Um, maar wat dan weer, ja, dat Vegas-verhaal blijft nog steeds uh, van. Ja, dat is weird. Uh, nu is het wel zo dat de mensen die een kaartje kochten voor haar concert, die kunnen naar een lookalike uh, <laughs> ja. Adele. It's Misschien correct, is dit hè? de oplossing voor Marco en Ali. -like? Dat ze naar een soort lookalike kunnen of zo. Je zou lookalike zijn, hè. Ja, ja oh, dat ja. zeg ik niet. Dat je probleem hebt. Goh, nee, ik, maar ik, een soundalike is misschien handiger. Ja. Uh, dan, dan kan je wel de platen inzingen. En dan ben je Wie daar. deed Marco na in de Soundmix-show? Want misschien kan hij het dan weer oppakken. Oh, ja, maar hij, ja, hij oh. deed toch zo'n Italiaanse... Ja, maar was ja. dat die uh, Riccardo Concento? Ja, zo, die ja, die ja. ja, volgens mij wel. Nou, misschien moet hij het oeuvre van Borsado uh, <laughs> gaan zingen. In Nederland leren. Ja, dat is wel... Ja, ja, ja. ja. Uh, laten we afsluiten. Jij wilde graag liggen, Leo. Met iets ja. wat ik uh, fenomenaal vind. Uh, dat is namelijk helemaal nieuw. Uh, misschien kan je dat ook gaan doen. Maar dan, in jouw geval wordt het met licht fietsen. Oh. Uh, want tegenwoordig kun je met je matje, je kussen en je thermosfles naar de concertzaal. Liggend naar muziek luisteren. Dat wordt het helemaal. Ik moet eerlijk bekennen <laughs> dat ik wel eens bij... Uh, ik, ga, ik ga ieder jaar naar Noordzee Jazz. Oké. Okay. En uh, in, in mijn wilde jaren wilden we dan nog wel eens wat, uh, wat tot ons nemen. En ik weet dat ik toen per se naar Gregory Porter wilde. <lacht> en dat ik anderhalf uur in het gangpad heb liggen pitten. <lacht> <lacht> en, en echt ook onbeschoft hard heb liggen snurken. Oké, okay, dus je hebt het niet echt meegemaakt? Nee, ik heb er niets van meegekregen. En ik denk op het moment dat je mij op een matje met een thermofles ergens in een concertzaal neerlegt... Dat ik, dan, ben ik, dan ben ik weg hoor. Ja, ja. Ik voel wel dat dit de ideale oplossing voor Adele is. dat loopt is, dus niemand, ja, weg. Loopt niemand <laughs> weg. Nee, dat <laughs> Misschien... heb je helemaal gelijk uh, Lijkt het jou wat, Jamie? Nee, nooit. Nee? Nee. Maar ik ben ook heel smetvreesderig. Dus ik ga zeker niet ergens op de grond liggen. Oh, zo. Maar jij mag wel matje, Mag ik je mag nemen? Nee, nee ik nee. vind, nee. vind het oh. nee, iets viesigs. heb je, je eigen matje. Zo. Je matras. Je eigen ja. matras. Ja, maar ja, hoe, ja, hoe ben je sowieso met festivals dan? staan, ja, vooral precies, staan. Met, met en uh, heel veel dansen. Anderhalve meter en, is echt, uh, en, ja, nee, die, nee, dat, nee, nee, oh, nee. Nee, dat, dat maakt me niet zoveel uit. Maar gewoon op de grond liggen. Ik weet het niet, maar ik, ik vind het... Ja... Ik moet eerlijk zeggen, dit Beetje, gaat over een klassiek ja. concert. Ja, <laughs> ik heb wel een paar van die... Uh, ja, daar ben ik met mijn podca podcast Coecroo helemaal in toe. Meer de spiritualiteit en zo. En heb ik dus wel een paar echt van dit soort lichtconcerten meegemaakt. Maar dat ging dan bijna niet over de muziek. Dan kreeg je allemaal gongen te horen en klankschalen en dingen. Ja, het is gewoon spezen. Het is uh, te gek. Ik word daar een beetje boos van. Als ik boos. Deel, Nou ja, niet ik word nu boos nu. Maar als ik deel uitmaak van zo'n van zo setting... Dan, uh, dan komt er bij mij een soort agressie en irritatie uh, aan de oppervlakte. Oh. Dus ik, ga dan, ik kan dus niet daarop spelen of, nee, of nee, ontspannen. Nee. Maar er komt zoveel... Oud misschien wel. Ik weet niet waar dat gaan. Dit is in Ja, Misschien moet ik een keer mee dan. En daarna gaan we lekker knokken in de stad. Ja, jij wel. Uitlokken. Nou, desondanks vond ik het heel gezellig. Leo, fijn dat je er was. Gaan we nu vechten buiten? Ja, wat jij wel. Nens, tot volgende week. En Jamie, zeker tot de volgende keer. Dankjewel. Dit was Off the Record. Tot de volgende. <laughs> lijkt zo je mengpaneel in. Shit. Oh, shit. Dit was een podcast van NPO Radio 2 en BNN Vara.